9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bevolking van Egypte heeft zoals verwacht de nieuwe grondwet goedgekeurd. Bijna 64 procent van de Egyptenaren stemde voor, meldt de kiescommissie. De uitslag is een overwinning voor president Morsi. Het referendum leidde de afgelopen weken tot grote onrust. Zowel voor- als tegenstanders van de grondwet gingen massaal de straat op.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 De 62-jarige man uit Webster in de staat New York schreef in de brief dat hij ging doen wat hij het leukste vond, mensen doodmaken. Hij stichtte brand in zijn eigen huis en als een sluipschutter wachtte hij de brand weer op. Hij gebruikte daarbij hetzelfde soort wapen als de schutter in een school in Newtown anderhalve week geleden. De man uit Webster vermoorde ruim 30 jaar geleden ook als een oma. Hij sloeg haar dood met een hamer en zat daarvoor 17 jaar in de gevangenis. De man uit Houten, die gisteren op internet de kersttoespraak van Koningin Beatrix vond, was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. Een internetjurist zei vanmiddag dat De Houtenaar mogelijk strafbaar is, omdat hij een pagina heeft geopend die nog niet voor publicatie was bestemd. De Houtenaar zegt dat hij niet specifiek op zoek was naar de kersttoespraak. Hij was stom verbaasd toen hij de toespraak vond, nadat hij wat getallen in het internetadres had veranderd. Hij zegt dat zelfs zijn opa dat had kunnen doen.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 Dit jaar weer mee, de Radio 2 Top 2000. Het muzikale hoogtepunt van het jaar. Tot en met Oudejaarsavond op Radio 2, Nederland 3, Cultura24 en Radio 2.nl. Bij de VPRO, welkom bij het Marathon-interview vandaag hier op Radio 1. In deze laatste week van het jaar, elke avond een aflevering van het Marathon-interview. Drie uur lange één op een gesprekken met speciale gasten uit de wereld van cultuur, wetenschap en politiek. Vanavond spreekt Anton de Goede met schrijver-socialop Joop Goudsblom. Die heren hebben er een uur op zitten. En daarin was toch wel heel belangrijk dat het vak sociale psychologie zich in één zin laat samenvatten. Niet de mens is een sociaal wezen, maar mensen zijn door en door sociale wezens. Dit moet dus ook opgaan voor Joop Goudsblom. Want ook al zat hij op zijn zestiende liever... hij was geen afgesloten man, maar ook iemand... ook als jongen die al de andere mensen opzocht. Ook al zat hij op zijn zestiende liever in het archief dan op het voetbalveld. Hij sloot zich niet af... Maar zocht daar de waardering van volwassenen. Zijn moeder nam hem mee naar een buurman, de amateurhistoricus meneer Van Vliet... met het verzoek Praat eens met die jongen. En dat wilde meneer Van Vliet wel. Maar in een paar maanden had Goudsblom zijn boek al uit. En meneer Van Vliet zei, ga nu maar naar het archief. En daar zat hij. En hij zocht dingen uit, bijvoorbeeld over de geschiedenis van de Zaanse molens. De streek uit zijn jeugd vol geuren, waar hij nu nog lyrisch over kan worden. Maar het werd geen geschiedenis, maar sociale en politieke wetenschappen. Want dat was de toekomst zo vlak na de oorlog. En geschiedenis erbij, dat kon niet. Goudsblom had het wel geprobeerd. Maar de grote historicus Jan Romeijn wilde hem als eerstejaars niet ontvangen. Dus wilde Joop Goudsblom, die zichzelf terugkijkend een geborneerd baasje noemt... ook nooit meer iets met Jan Romeijn te maken hebben. En hij is hem de rest van zijn leven ook uit de weg gegaan. En zo zijn wij dus een groot historicus misgelopen. Maar we hebben er een groot sociaal wetenschapper voor in de plaats gekregen. Op deze betekenisvolle christelijke dag bekende Gausbrom zich tot wat hij noemt de Lucretianen. De ketters die altijd weer moeten zeggen dat drie verschillende universele waarheden tegelijk... van het Jodendom, van de Christenom en de islam nooit tegelijkertijd waar kunnen zijn. En dat is een reactie die deze godsdiensten dus altijd weer zullen oproepen. Niet dat falsificatie het aantonen van ongelijk het enige zaligmakende is. Zeker niet in de sociale wetenschappen. Daar kan ook het vinden van voorbeelden die gelijk aantonen heel relevant zijn. En de antisociologische stemmen van Karel van der Dreven en Jan Blokken... krijgen daarbij nog postuum weerwoord. Welke waarheid heeft uw vak dan opgeleverd? Wel nu, wij komen weer terug bij Mensen zijn... Door en door sociale wezens. Een waarheid die net zo goed is, maar nog niet tot iedereen, nog niet voldoende tot iedereen doorgedrongen. Wij weten nu, iedereen weet wel dat zo langzamerhand dat de aarde rond de zon draait en dat het niet andersom is. Maar deze grote waarheid, daar moeten we nog aan werken. En daar wordt vanavond ook aan gewerkt en het vuur. Wij moeten het hebben over het vuur. Want het vuur, de geschiedenis van de omgang van mensen met het vuur, dat is bepalend... voor hoe Goudsblom naar mensen kijkt. Over het vuur, Anton. Ga je gang. Ja, dank, Matthijs Deen. Voor deze nieuwe uh, impuls. Twee, tweede uur gaan we in en er zijn nog twee uur te gaan, Joop Goudsblom. En we waren gebleven voor het nieuws inderdaad bij het vuur. Je was naar de film gegaan. Uh, we hebben het over welk jaar... Dit is 1982 geweest, Net, 1982. Je had toen al je proefschrift geschreven, nihilisme en cultuur. Je was hoogleraar in Amsterdam. Ja. En diverse boeken gepubliceerd. Maar je zegt, ik wil het zo graag over die studie hebben. En die ontstond daar in die kleine bioscoop. Misschien was het de uitkijk. Misschien was het ergens anders. Misschien was het wel hier in de Smet. Hier in de Smet, waar we zitten in Amsterdam, was ooit ja. ook een bioscoop. Nu ja. de studio's de Smet. Ja. Maar vertel... Uh, misschien moet je het nog even oppikken bij het begin ja. van die film. Ja. Er, er zit een groepje als prehistorische halfmensen geschminkte figuren... licht te slapen rond een brandend vuur. Er naderen een paar wolven die duidelijk trek hebben in een hapje mensenvlees. En net op het, op het moment dat je denkt, nu gaat het mis... ontwaakt de wachter uit zijn gedommel, pakt een brandende stok uit het vuur... gooit die in de richting van de wolven, gooit raak. En dan zie je heel even in een flits... hoe de brandende stok landt in de vacht van een van die wolven. En die wolven die zetten het op een gillen die, die huilen en die hollen weg. En op dat moment dacht ik, wat ik hier nu geansceneerd gezien heb... Is een omslag in de machtsverhoudingen tussen wolven en mensen. En ik zat met misschien nog tien mensen in dat zaaltje toen. Mm -hmm. En ik denk dat geen van de andere tien die gedachten gehad heeft. Maar ik wel. En toen dacht ik. Ja, dit, ik heb hier iets nu in handen. Alsof je een goudader ontdekt hebt. Dat ik denk, ja. Plotseling zag ik dat je een sociologisch model kon omzetten... dus het denken mm. over machtsverhoudingen, machtsbalansen... dat je een sociologisch model kon toepassen op de verhoudingen tussen diersoorten... waaronder de mensen dan één is. En, Want ooit ja, was dat vuur er niet geweest. Uh, dan, had dan, deze dan mens dat dus niet gedaan. En dan waren... was er minstens één mens uit het groepje dat was uh, gekloss geweest. ja. ja. Ja. Um, nou speelt dit heel erg lang geleden, ongetwijfeld. Ja. En dan is er een Joop Goudblom die met tien man in de bioscoop zit en opveert, en een soort aha-eerlepenis krijgt. Ja. Ja. Um, dat is grappig. En, maar dat en... kon alleen maar omdat ik het een en ander al in mijn hoofd had zitten: van uh, hoe het hoe je de betrekkingen tussen mensen kunt, tussen mensen... hoe je daar altijd een machtsaspect in kunt onderscheiden. En dat had ik vooral geleerd van Norbert Elias. Bovendien had ik ook al het een en ander gelezen van William McNeil... over de, de, hoe, hoe mensen invloed hadden gehad. Niet alleen beïnvloed zijn geweest door micro-organismen... maar hoe ze ook zelf weer... Invloed hadden gehad op de evolutie van de micro-organismen. Dus ook, ik was van twee kanten er eigenlijk op voorbereid... om te denken over machtsverhoudingen tussen mensen en dieren. Maar bij dat vuur zag ik opeens iets gebeuren waarvan ik dacht, ja, verdomd. En toen ben ik erover gaan verder gaan lezen, verder over gaan nadenken... en kwam tot de conclusie, ja, dit is iets... dat is uniek menselijks om het vuur te kunnen beheersen. Om het te kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Uniek menselijk. En bovendien, want er zijn meer uniek menselijke dingen. We hebben een radio en we kunnen in de auto stappen en alles. En dat kan geen enkel ander dier. Maar dat zijn ook geen universeel menselijke dingen. Dit zijn vrij recente uh, uitvindingen. Waar ook nog lang niet iedereen deel aan neemt. Maar dit wel: er is geen enkele menselijke samenleving bekend uit historische tijden die niet beschikte over vuur. Nou, daarmee had je ook een keihard criterium om te beoordelen... of uh, een groep als mens beoordeeld kan worden, ja of nee. Bij zulke dingen als taal of techniek, dat zijn heel algemene begrippen... Daar kan altijd gestreden worden... Over de betekenis van wat dit betekent. Hè? Dolfijnen hebben ook een taal en bijen hebben een taal. En, mm -hmm. en uh, chimpansees die hebben ook, die, die kunnen met een stok in een uh, termietenhoop prikken en dat soort dingen weer. Dus die gebruiken ook al iets wat je technische hulpmiddelen zou kunnen noemen. Prothese. Maar, Waar we het eerder over ja, hadden. ja. ja. Maar um, vuur, dat is uniek. Er is geen enkel ander dier. En dan is het rare in mijn eigen denken ook weer... dat ik heb er ongeveer een kwart eeuw over gedaan... om de onmiddellijk voor de hand liggende volgende stap te zetten. Namelijk dat mensen de enige... Het, is, het klinkt als een banaliteit, maar dat is het volgens mij niet. Mensen zijn ook de, de enige en, op deze aardbol die brandstof als brandstof hebben herkend. En dat klinkt ook weer, ja, zoiets vanzelfsprekend. <laughs> ja. Maar om te zien dat in spul dat op de grond ligt... door je takken, dat je daar iets mee kunt doen. Geen enkel ander dier heeft er wat aan, micro-organismen. Maar grotere dieren, zoogdieren, vogels, niks. Hebben allemaal niks aan de dode hout. Ja, je kan van de dwergjes het nestje bouwen. Maar mm -hmm. dat is toch van veel minder <lacht> ja. grote betekenis. En die mens vindt ook nog de lucifer uit. Ja, en de lucifer. Ja, dat, en dat komt veel, en veel dat later. Dat komt veel later. Goed. Ik vind dat van die brandstof. Mm -hmm. Ik ben er zelf namelijk van onder de indruk. Aan de ene kant van de banaliteit. De trivialiteit van de gedachte. Maar vervolgens, als je hem nader gaat uitwerken. Ik. Uh, ik heb een heel algemene theorie, of misschien te veel gezegd, maar een perspectief op het leven, inclusief het menselijk leven. En het, alle vormen van leven die bestaan eigenlijk uit drie bestanddelen. Die drie bestanddelen die kun je ook niet los van elkaar in de werkelijkheid aan voor, uh, waarnemen. Mm -hmm. Maar dat zijn materie, energie en informatie. En laten we even de energiecomponent eruit lichten. Dieren ontlenen hun energie allemaal aan voedsel. En dat voedsel dat is ofwel direct door fotosynthese door planten geproduceerd... of het zijn andere dieren die eerder dat uh, tot zich genomen hebben via een ander dier. Maar je takken zijn ook producten van fotosynthese. En steenkool is ook een uiteindelijk een product van fotosynthese en olie. Maar dat geldt weer, als bron van energie... maakt geen enkel dier het gebruik van dit soort dode materie. En wij hebben dus, wij, wij mensen, wij sociale wezens... Mm -hmm. Wij hebben, en dat zijn wij, jij en ik hebben daar geen direct aandeel in gehad... maar wij hebben geleerd dus om deze materie... eerst in de vorm alleen maar van doodhout... maar later ook in de vorm van steenkool en weer later van olie en gas... om die te exploiteren waardoor we over energievoorraden beschikken... waar je via eten nooit aan zou kunnen komen. Die die ver de hoeveelheid aan energie overschrijden... die je door middel van eten en drinken tot je kunt nemen. Je zei net, het heeft me 25 jaar ge, uh, genomen. Ja. Het echt 25 jaar geduurd voordat ik opeens die aha-erlepenis had. Dat ik zag brandstof is net zo belangrijk als vuur. Daar ja. gaat het om, ja. ja bij dit inzicht. En dat brengt me een beetje op de reputatie van de wetenschap... en de wetenschap die nu zo onder vuur ligt. De kritiek die er is, ook op die sociale psychologie. Uh, het is het jaar geweest van Diederik Stapel. Mm -hmm. uh, maar hij niet alleen, hij was natuurlijk uh, enorm in het nieuws... en er werd een hype rond deze wetenschapper uh, uh, gemaakt... die uh, die misschien al wel weer heel erg overdreven is. En er zijn een aantal mensen die zeggen van ja, het gaat niet om één geval... maar de hele wetenschap eh, heeft er last van dat er gefraudeerd wordt. Er is een commissie geweest, ik heb hier een knipsel van Pim Leveld... die heeft die fraude van Diederik Stapel onderzocht. En die heeft gezegd, ja, het hele systeem heeft gefaald. Er zijn ook mensen die hem hadden moeten controleren... En daar is geen bel gaan rinkelen. Um, nu jij zegt, ik heb 25 jaar gedaan over het verkrijgen van een inzicht... Ja. zit ik me af te vragen, is de wetenschap veranderd? En kan een wetenschapper nu nog wel 25 jaar doen... over het verkrijgen van een inzicht en het ontwikkelen van iets... zonder dat hij... Uh, He, hij staat onder druk van publiceren en van resultaten en van geld bij elkaar sprokkelen. Zou dat een verklaring zijn? Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de wetenschap... in de loop van de 20e eeuw en de eerste twaalf jaren van de 21e eeuw. Eén ervan is gewoon het aanscherpen van de criteria voor methodisch goed opgezet werk... Ja, dus dat dat uh, geschrift van Max Weber, waar we het net over hadden... over de protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme... Daarvan zei je, dat zou nu niet meer zo geschreven zou, kunnen zijn. Nu niet, het zou wel geschreven kunnen worden... maar het zou niet geaccepteerd worden door een wet, sociaal-wetenschappelijk tijdschrift. Die zouden al begonnen zijn met die waarneming die ik net de, die op deed... van. Jij beweert hier te hebben over de protestantse ethiek in de titel. En in werkelijkheid heb je het over het Calvinisme. Zou je dat niet nog even kunnen herzien? Ja. En, en zo is er veel meer aan te merken op dat werk oh. van Max Weber. Waarvan ja. je kunt zeggen, nou. Ook oh al de hele manier waarop het uh, in elkaar zit. Wat betreft de verdeling tussen tekst en voetnoten bijvoorbeeld. Die zou tegenwoordig niet meer acceptabel Maar goed. Maar zo bezien is dus de wetenschap een enorm een ja. stuk vooruit gegaan. Ja. Ja, dus ik heb ook op die bijeenkomst in de Rode Hoed erop gewezen... dat er nog een, een nog beroemder boek uit hetzelfde decennium is... namelijk Traumdorging van Freud. Dat zou ook, als je dat in hoofdstukken... als je de verschillende hoofdstukken in de vorm van een artikel zou opsturen... naar tijdschriften in de psychologie... dan zou je hetzelfde krijgen. Meneer doet u... Heeft u de relevante literatuur wel voldoende recht gedaan enzovoort? Ja, dus de wetenschap maar heeft... De wetenschap een... heeft zijn criteria verscherpt. En is er dan... Ja, is tegelijkertijd, net als de mensheid in zijn geheel... natuurlijk veel welvarender geworden. En er zijn veel meer wetenschappers gekomen. Het begrip verteveling... Het, dat ben je misschien bij mij tegengekomen. Zeker, ja. dat er dat, van alles kan, te veel is. Ik kan er bijna niet meer zonder, maar ik heb het Is dat keer, een begrip overigens van jouzelf? Ja, heb ik. Ja. Ja. Ja. ja, toen ik terugkeek naar de eerste momenten... want ik verveel me eigenlijk nooit. De enige momenten die ik me kan herinneren dat ik me verveeld heb... als kind ook al, was als ik te veel had. Dus daarnaast naast Sinterklaas... dan had ik opeens zoveel speelgoed en zoveel boekjes om te lezen... Dat ik eigenlijk niet wist waar te beginnen. En dan kreeg ik een air van verveling over mm -hmm. me. Maar, Vandaar het begrip ver ver te ver te verveling. Ja. Juist. Ja. En ik vind het jammer dat het uh, nooit is aangeslagen. Maar misschien helpt dit interview ook nog. We moeten het twitteren zometeen. Dan ja. gaat het de wereld rond. Ja. ja, dat doet het in andere talen niet helaas. Je mm. bent aan het Nederlands gebonden. Maar uh, in elk geval... Maar ook in die wetenschap was er een dus een teveel ja. aan? En, aan? Aan productie. En te midden van die veelheid aan productie t, wordt het ook makkelijker... om dingen te laten weeslippen. Mm -hmm. En het systeem van de peer-reviewing heeft daarin ook een bijdrage gehad. Dat is ook weer een oplossing voor peer -reviewing, het Peer-reviewing, dat betekent dat uh, vakgenoten... Ja. Alles wat tegenwoordig in een zichzelf respecterend wetenschappelijk tijdschrift verschijnt... dat is van tevoren rondgestuurd aan tenminste twee competent geachte... Uh, reviewers. Beoordelaars, reviewers. En dat heet peer. Ja, dus een peer ja. is iemand die van gelijke status is als de auteur... en het review is de recensie, zullen we maar zeggen. Dat zijn dus de mensen die ook zo'n Diederik Stapel zouden moeten wijzen op... je hebt ja. dit niet goed gedaan. Ja. Nou, en wat, in wat voor positie verkeren die peer reviewers... die moeten zelf ook produceren. En liefst niet één artikel per jaar, maar twee... en niet twee, maar drie of nog meer artikelen per jaar. En dan moeten ze ook nog die stukken allemaal lezen... die op hun bureau belanden, of via, op hun computer belanden... via uh, het peer review systeem... Ja. Dus wat doen ze? Ik gis, ik ben, er niet bij, ik ben er niet bij geweest bij alle vormen van peer review. Maar wat komt in ieder geval, laat ik het zo zeggen, wat komt wel eens voor dat een peer reviewer zo'n artikel binnenkrijgt, heel snel even kijkt. Nou, er staan tabellen in, dat is wel goed. En uh, op die tabellen is kennelijk een regressieanalyse gepleegd, dat is ook wel goed. Even kijken hoe zit het met de voetnoten. Kom ik in de voetnoten voor? Ja. Nou, prima. Geaccepteerd. Ik kom niet in de voetnoten. Ik kom niet in de literatuurlijst voor. De ernstige omissie. Ja. Nou zeg en, je dit lachend, maar je ja. zou het ook. Oh uh, nou ja, ik maak een karikatuur. Ja, doe. je maakt een karikatuur. Ja. Maar het is natuurlijk het is ernstig. Er is nu net een onderzoeksjournalist, Frank van Kolfschoten. Die heeft een boek geschreven. De ontspoorde wetenschap. Alsof het echt een fenomeen is dat. dat dat meer dan alleen maar incidenten betreft... gebaseerd op een Amerikaans boek, The Betrayers of the Truth. En die zegt, ja, het zijn uh, niet slechts incidenten, er is meer aan de hand. Er is een financieringsprobleem bij de universiteiten. Uh, wat daaraan te doen? Ja, daar vraag je me wat. <laughs> ik ik ja. ben nooit zo'n... Zo uh groot oplossen van praktische problemen geweest. En ik kan alleen maar zeggen, dit zal, hier zullen wel weer oplossingen voor... Dit, dit, het is natuurlijk ook, ik denk dat er geen toestanden zijn geproduceerd in sociale processen... die niet wantoestanden met zich meebrachten. De verleiding is er altijd bij, bij wat dan ook... Wordt het nu, ik noemde het net een hype zo rond zo'n Diederik Stapel, die dan in allerlei programma's komt. en in het nieuws en in talkshows. Ja. proef ik nou een beetje in jouw woorden dat je zegt: van het is niet erger dan dat het ooit geweest is. En oh, dat weet ik. Je... Nee, ik heb net, wat ik net geschetst heb. met dat peer review systeem. dat, dat is wel. Ja, daar zitten lekken in. Dat, hè, dat is, dat, daar zit iets in. In de structuur van dat systeem zit iets. Dat, ja, die, je kunt ook dit weer tot, tot een lichte vorm van fraude rekenen. Dat mensen hun werk als beoordelaar niet goed verrichten. Dat ze dus wel in naam dat werk gedaan hebben. Maar in feite hebben ze zich met Jantje van leiden afgemaakt. Als je in de geschiedenis duikt van hoe er naar jouw wetenschap gekeken is... dan uh, vind je niet de vernietigende kritiek die er op anderen nu plaatsvindt. Integendeel, je bent altijd omgeven door veel lof. Uh, ik kwam één stuk uit uh, Intermediair tegen... Mm. dat heel uh, stoer begint met... Uh, ja, de, de school van uh, Joop Gausblom is omstreden. En, uh, mm -hmm. Maar daar kom je dan niet zo heel veel... In eh, tegen wat echt hard tegen die school van Joop Goudsblom ingaat. Hoewel er wel eh, geciteerd wordt de geschiedfilosoof Chris Lorenz... die het smalend zou hebben gehad over, citaat... de revolutie van de vuurbeheersing... die men tot Goutsblom's ontdekking ervan over het hoofd had gezien. Einde citaat. Daar zit iets in van, ja, Joop Goudsblom die heeft daar mm -hmm. een open deur ja. geopend... Um, herinner je die kritiek nog? Is dat dan... nee, nee, ik wist het niet meer. Dat wist je niet meer. Raakt dat je als je zoiets le leest of hoort dat iemand dat toen Nou, zei? ik herinner me wel één kritiek die toen verschenen is... die dezelfde strekking had. Dat was uh, van Bastiaan Bommelier in de NRC. En die, die vond ik echt uh, heel flauw. En uh, die eindigde met het citeren van de laatste zin van het boek... en achter die laatste zin het woordje amen. En ja ik, ik vond het een zo goedkope manier... van deze bommelier om zich af te maken... van de taak om een uh, boek te recenseren dat hij eigenlijk niet aankond. dat Dat was namelijk wat volgens mij er aan de hand was. Maar ik herinner me dat extra goed... omdat die kritiek die verscheen... Op, in een zaterdagskrant. En de daaropvolgende volgende maandag... vertrok ik met mijn vrouw voor zes weken naar Australië. En toen <laughs> in... weet ik nog dat ik in het vliegtuig zat en dacht... Euh, nou, dag NRC, dag Bommelier. Euh, eventjes. En toen heb ik in Australië iemand ontmoet... waar ik voor het eerst van mijn leven iemand had die jonger was dan ik... die ik als mijn leermeester omarmde... En dat was? David Christian. David Christian, ik weet niet of de naam je iets zegt. Nou, in ieder geval heel veel luisteraars niet en mij nee. ook niet tegelijk. Maar David Christian is de stichter van een vak dat heet Big History. Juist. In het Nederlands hebben we het geschiedenis in het groot genoemd. Je noemde net al de naam McNeil. Ja. En dat is ook zo'n wereldhistoricus. Ja, ja maar McNeil, dat is peanuts vergeleken bij wat David Christian gedaan heeft. Want die heeft. pakt nog even nog veel meer miljoenen ja. jaren erbij. Ja. David Christian die was een Engels historicus... die een paar uh, mooie boeken had geschreven over de geschiedenis van Rusland. Onder andere de geschiedenis van de wodka. Heel boeiend boek. Maar probeer je nu op deze manier uh, het onderwerp van de kritiek... die er mogelijk op jouw werk is af te brengen? Of... Ik heb er geen behoefte aan. <laughs> nee, nee, nee. Nee. nee. nee, nee, nee. Um, maar ik kom wel op... Of... Over David Christian nog? Een... Ja, vertel. Ja. Hij was een, een historicus met een zeer wijde blik... die dat hele, de hele Russische geschiedenis overzag... en daar boeiende aspecten uit wist te halen. Ik heb bijvoorbeeld uit het boek over de wodka geleerd... dat de Amerikaanse prohibitie niet de eerste mislukte prohibitie is geweest. Dus de drooglegging. Maar dat er al een geweest was in uh, Rusland in 1914 of al eerder en dat het niet onwaarschijnlijk is dat de Russische nederlaag... mede toe te schrijven was aan deze drooglegging. Want de soldaten hadden het nu veel te druk met het stoken van hun eigen vodka. Nee. <laughs> maar goed, uh, ja, ik ben niet aan het omzeilen, maar ik vind nee, het zo'n leuk uh, ik vind het, leuk vraag. Nou ja, het illustreert, ik zal nog even tegen de luisteraars zeggen... dat we hier praten met Joop Goudsblom. Um, het is nu bijna half tien. We zitten halverwege een drie uur durend gesprek over de civilisatietheorie... waar we zo meteen over gaan praten, die van Norbert Elias uh, afkomstig is. We gaan horen wie Norbert Elias is. We komen nog op je uh, literaire herinneringen, zo tussen tien en elf. Jan Eikelboom gaan we bespreken. En we hebben het over de wetenschap. We hadden het over... Uh, ja, een paar kritische noten die er over jou uh, gekraakt zijn. Zoals ook een goede collega van jou, socioloog Piet Nijhof, Die heeft wel eens gezegd... Joop maakt alle kritiek extern, zoals een eend het water van zich laat afgeleiden. Ik begrijp het niet helemaal extern maken. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat je, je kennelijk de kritiek... Het zijn zijn woorden, dus dat moet ik dan dat je, je de kritiek niet aantrekt voor zover die er is... en dat de school, de Amsterdamse school van sociologie... waar jij behoorde en Norbert Elias en de Elianen, zoals zij noemden toch een beetje hun eigen gang gingen. En ja, er wordt geloof ik in dat stuk in Intermediair ook gezegd... het was bijna soms een beetje een sekte. Oh, maar dat... Ik, ik heb... Uh... Het is een ander traject wat we nu even inslaan. Maar goed, ik kom terug op David Christian. Oké, okay, juist. Maar, uh, dat, dus me... dat hoop ik. Ja. <ifieke> um, kijk, in mijn eigen verhouding tot Elias onderscheid ik altijd... Ik, ik werk denk in fasen. En alles wat, wat we kennen, alles, echt alles, was er eens niet. En dan is er een fase waarin... <eld separams> er, ja, het, het verschijnsel waar het om gaat Ze begint aan te kondigen. En dan vervolgens is het er. En dan kan het nog verschillende fasen doorlopen in zijn ontwikkeling. In mijn verhouding tot Norbert Elias ben ik begonnen, net als jij, net als iedereen. Totale onwetendheid. Ik wist niets van het bestaan van die man af. Toen kwam we... Er... We gaan zo meteen zeggen wie die is. Een prachtig verhaal, hè? Ja, want het is fase nul. Ik, ja. ik kende niets van de goede man... Dan fase 1 is je hoort dat hij er is, dat hij een boek geschreven heeft... wat misschien wel de moeite waard is om te lezen. Dat ga je dan lezen. En dan in fase 2 begin je steeds dieper door te dringen erin. Zie je, dat is iets heel bijzonders, dat verdient mijn aandacht. En dan in fase 3 word je, of je wilt of niet, een uh, verkondiger van de leer. Je, je, je bent zo overtuigd van dit is prachtig werk... en het is veel te weinig bekend. Dat anderen moeten hier ook deel in hebben. En dan ontst, komt er een fase van, die ik in mijn eigen leven genoemd heb... propaganda en polemiek. Want dat gaat onherroepelijk met polemiek gepaard. Want je wilde andere mensen overtuigen van de waarde ja. van dat boek. Ja, en bovendien, je gaat dan ook ander werk kritiseren, omdat dat mist, dezelfde kwaliteiten... En dan ja, dat krijg je dan op je boterham. Daar is niks aan te doen. Dat, uh, en dat is een van de redenen waarom ik het ook op een gegeven moment achter me heb gelaten. Dat ik dacht, nou ja, laat nou maar. Dat bedoelt dan misschien Piet Nijhoff of als hij zegt. Hij laat het als water, als een eend, het water van zich afglijden. Maar daaraan is vooraf gegaan, wel degelijk een, eigenlijk een te veel aan polemiek hoor, waarin ik ook echt met tegenstanders heb. Uh, uh, ik heb altijd geprobeerd om het dan zo zakelijk mogelijk te houden. Maar waarvan ik eigenlijk dacht, ja, dat was eigenlijk verspilde moeite. Verloren tijd om met zo, om met zo iemand in debat te gaan... en erop te wijzen dat hij het verkeerd begrepen heeft. Ik stel voor dat we uh, dit even laten rusten. Dat ja. we David Christian ook even laten rusten. Ja. Want we willen je eigenlijk horen over Norbert Elias. En als ik het goed begrepen heb, was uh, Menno Ter Braak... ging daar eigenlijk aan vooraf... Een, jong, een schrijver die je heel erg waardeerde toen je jong was... Ja. en die in 1939, het jaar voordat hij in 1940... zelfmoord zou plegen na de inval van de mm -hmm. Duitsers... Ja. dat dramatische verhaal, in 1939 een kritiek schreef... over het boek Het Civilisatieproces van Norbert Elias. En dat greep jou, want jouw held, Menno Ter Braak... ja, die bracht jou, een schrijver... En dat was, jou, was ook weer zo'n belevenis voor jou, een eye-opener. Wat gebeurde er toen hij dat stuk schreef en wat schreef hij? Ja, mag ik nog eens één een stapje terug doen? Want toen ik terugkwam uit Amerika als 18-jarige... toen liep ik een jaar achter op mijn vroegere klasgenoten. En ik had een uh, oud-klasgenoot met wie ik nog steeds bevriend ben... Rob Venus genaamd die Dat zocht ik weer op. En we bespraken diverse dingen die je zo op je 18e van belang vindt. En Rob zei tegen mij, jij moet Ter Braak lezen. Het was ook een moment, een vormend moment in mijn leven... want ik ben Ter Braak gaan lezen en het krikte. Het, uh... Gaan het was je er ook een argument bij toen? Of... Nou ja, ik, ik, was... ik verkondigde een extreme vorm van sceptisch, extreem scepticisme. En uh, ja, in Nederland was dan de meest toen uh, de meest voor de hand liggende figuur om uh, te noemen. Als je een beetje thuis was. En ik had nooit een letter van Ter Braak gelezen... waarin de literatuurgeschiedenis op school, geloof ik, niet verder gekomen dan de tachtigers. Dus dat... Uh, Ter Braak, dat was een onbekende naam. Maar jij moet Ter Braak lezen, heb ik gedaan, dat, met vrucht. En bij Ter Braak las ik inderdaad een enthousiaste kritiek. Maar dat, hij was niet de enige. Want op college hoorde ik ook, mijn hoogleraar Den Hollander, het boek noemen. Ook als een boek dat de moeite waard was. En ik heb het ook genoteerd... En toen had ik dus van twee kanten een aanbeveling. Toen heb ik het boek uit de bibliotheek gehaald. En ja, ik vond het prachtig. Het was echt datgene waar ik op uit was, wat ik nodig had. Een historische sociale psychologie. Dat eh, bood dat boek. Maar hoe kwam de Hollander aan dat boek? De socioloog. Ja, de, de, de socioloog langs een heel andere weg dan Ter Braak. Te, van Ter Braak is het ook te reconstrueren hoe hij aan het boek van Norbert Elias kwam. Namelijk via een literair emigranten tijdschrift die Zamloem, geredigeerd door Heinrich Mann. Maar den Hollander, die had het langs een andere weg. Die had van zijn hoogleraar sociologie, Bonger, ook de aanbeveling gekregen van dat boek van die Elias. Dat is de moeite waard, dat zou je eens uh, moeten lezen. Dus daardoor was het in de sociologische traditie ook terechtgekomen, de titel. Het kwam van twee kanten op me af. Maar wat dan het curieuze bovendien is, Braak en Bonger waren allebei niet-Joods. En toch hebben ze ook zij op 14 mei 1940 na de Nederlandse capitulatie zelfmoord gepleegd. En het, ik heb dat altijd een heel merkwaardig, navrant feit gevonden... waarvan ik niet precies weet wat ik erbij aan moet. Mm -hmm. Maar het is zo gebeurd. En het, zegt natuurlijk, het geeft toch iets aan van de sfeer... waarin je het boek van Elias moet plaatsen. Hij was geen nazi, dat is duidelijk. Ja, hij vertegenwoordigde een heel andere stroom... Mm -hmm. in de Europese intellectuele geschiedenis. En het was een stroom die mij zeer beviel. Ik, ik, ik herinner me dat nog, dat ik in dat boek begon te lezen. en ja, ik, v, ik viel van de ene haar erlebenis in de andere. Ik was dat vak sociale psychologie gaan studeren... in de hoop dat het de beste van twee werelden zou zijn. Het sociale en het psychische. Maar het kwam voornamelijk neer toch, op experimenten... die stuk voor stuk op een ingenieuze manier bewezen... dat mensen sociale wezens zijn. <laughs> maar... Daar heb je het op een gegeven moment wel genoeg van gehad. <laughs> en om dan opeens een historische dimensie toegevoegd te krijgen... aan het mensbeeld van de sociale psychologie... dat was voor mij een geweldige eye-opener. Via een omweg en via Elias kwam je toch weer bij de geschiedenis... Ja. die je ooit ja. links had laten ja. Ja. liggen... doordat Romein jou niet had binnengelaten. Ja. ja. Ter braak is natuurlijk met die zelfmoord uh, inderdaad altijd geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog. Hij ageerde daartegen, tegen het nazisme. De ouders van Norbert Elias zijn allebei omgekomen. Nou, de vader is in 1940 een natuurlijke dood gestorven. Aha. Ja. En zijn moeder in een, in een kamp ja. vermoord. Ja. ja. Um, ter Braak, de man... Ik had het met Matthijs Deen voordat dit gesprek begon erover. Ter Braak, de man die dus ageerde tegen de rancuneleer die het nazisme was... Mm -hmm. en die zelfmoord pleegde, uh, vlak na de inval van de Duitsers. Uitgerekend ter braak, die koos voor de vent in de literatuur... en niet voor de vorm in die grote discussie die ja. toen gold. Ja. En je kan daar natuurlijk absoluut niet over oordelen... maar er blijft altijd, je zegt het is een navrante daad van hem geweest... dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zit daar dan ook een heel klein beetje achter dat je het hem bijna kwalijk neemt? Of nee, je... nee, maar ik noem het een navrant feit... Hmm. dat deze twee... dat waren de enige twee die een recensie hebben geschreven... van het boek van Norbert Elias in Nederland... voor de oorlog of tijdens de oorlog. Ja, ja. En dat uitgerekend die twee mensen ook... twee van de weinige niet-Joodse Nederlanders geweest zijn... die toen zelfmoord pleegden. Ja, dat, dat is een... Feit En ik noem het dan maar een navrant feit. <laughs> dat, uh... Menno Ter Braak. Wat vond je zo goed aan Menno Ter Braak eigenlijk? Ja, dat was toch een gevoel van verwantschap in het begin. Ik, ik zag in hem een, ja, een verwante geest. Iemand die uh, graag boeken las. Die ook graag schreef. Die streefde naar helderheid die naar streefde ook om de dingen te zeggen... uit te drukken zoals ze zijn, daar geen doekjes om te winden. Dat waren allemaal eigenschappen die me in hem bevielen. En hij was bovendien een soort leidsman... in de Europese en Nederlandse literatuur uit de jaren dertig. Ik weet niet of je het verzameld werk van Ter Braak kent. Maar het bestaat uit drie delen. Of, ja, drie delen met uh, boeken. En dan nog een deel mengelwerk. En dan komen er nog drie delen. die uitsluitend bestaan. uit boekbesprekingen. die hij heeft geschreven voor het dagblad Het Vaderland. En ja, daar heb ik ook allerlei tips uit opgevolgd. Van, uh, dat moet je lezen, dat is de moeite waard. En er zijn ook nog heel veel brieven. Die na de oorlog. Die veel later He? gepubliceerd Onder zijn. Onder andere ja. met Duperron, ja. die ook in die tijd, tijd overleed, maar niet door zelfmoord. Ja. Je ging bij zijn weduwe op bezoek, want toen hij doodging was jij een jongetje van acht. Dus ja. toen kende je ter braak ja, nog Ik, ik wou maar zeven zelfs. <laughs> zeven. Ja. Ja. Um, want je bent op een gegeven moment bij zijn weduwe beland. Ja. Hoe ging dat dan? Je, je ik wilde... heb haar een brief geschreven of ik een keer kon kennis, komen kennismaken omdat je zo de boeken van Menno bewonderde. Ja. Ja, en ik had ook nog. Toch die zelfmoord. Dat had iets intrigerends voor mij. Ik had. Hermans had erover geschreven op een hele nare manier. En, uh... Eigenlijk maakte Hermans hem uit voor lafaard. Door die zelfmoord te plegen in. Ja, en dat het allemaal zo moeizaam was gegaan. en... Uh... Ja, het, mm -hmm. ja, Hermans had geen goed woord voor Ter Braak over. Dat, Heb je dat, daar een verklaring voor? Waarom dat Het schijnt was? samen te hangen ook met het feit dat zijn zuster een groot bewonderaar was van Ter Braak. En dat ook zijn zuster tot het kleine groepje niet-joodse Nederlanders behoorde. die een eind aan hun leven hebben gemaakt op die dag. Dus uh, ja. Mm -hmm. Ja, we waren bij Ter Braak. Je weduwe, die zocht je op en die wilde ja. jou ontvangen. En uh, wat wilde je dan van haar te weten komen eigenlijk? Nou ja, je, nou ja. Ze, die, die zelfmoord, intrigeerde je? Ja, en ik wilde graag meer te weten komen over de vriendenkring. Het, uh, het, je hebt niet zo'n gouden mogelijkheid. Te tebraak was een van mijn uh, literaire voorbeelden. En ik was op een gesteld... En dan heb je toch niet zo gauw de mogelijkheid om over het intieme leven van zo'n persoon dingen aan de wee te komen. Als dat van Weduwe nog leeft. Dus ik vond dat de moeite waard. Heb je daar notities van bijgehouden eigenlijk van dat soort ontmoetingen? Nee, ik ben altijd te lui geweest om dagboeken of wat dan ook bij te houden. Dat wreekt zich nu ik aan mijn memoires bezig ben. Maar uh, dat deed ik niet. Je hebt wel, er is een paar jaar geleden een documentaire uitgezonden... over Ter Braak gemaakt door Hans Vels en Krijn Ter een ja. neefje. Ja. Dat bracht jou tot een uh, stuk in Tirade waarin je schreef... ik zat naar die film te kijken en ik viel van mijn stoel van verbazing en verontwaardiging. Want uh, de bibliotheek die werd daar van Ter Braak van ja. de hand gedaan... Ja. He, je zag een antiquaar, die zag je daar de boeken ophalen ja. en zeggen die zijn niks meer waard ja. en uh, nou misschien een paar tientjes nog. En o, dat... ja, hij sorteerde ze. Mm -hmm. He, en het grootste deel van de boeken die... het neefje sorteerde ze. Ja, ja. nee, die antiquair die die, oh, ja. die, die die sorteerde die boeken en de meeste die wou die niet hebben, maar er waren een paar die wou die wel hebben. En daaronder was mijn kampf. En dat exemplaar van mijn kamp, dat hij daar in zijn handen kreeg, dat herkende ik. Want dat had ik een keer gekregen van Ant Ter Braak, de weduwe. Die, ik, ik ben niet vaak bij haar op bezoek geweest, misschien drie of vier keer. Maar een keer toen ik daar kwam, toen lag er iets voor me klaar. En dat was Mijn kamp door Adolf Hitler ervoerig van commentaar voorzien in de kantlijnen... door Menno te Braak met Potlood. En alsof het een uh, proefschrift was... wat hij als lid van de promotiecommissie moest beoordelen... had hij in de kantlijn geschreven onzin... of in strijd met het beweerde op pagina zoveel... en uh, non sequitur klopt niet. Dat... Ja, het was een, ik vond het een kostbaar bezit. En ik Tuurlijk. weet ook, ik had een heel sterk de indruk... ik heb hier het document in handen op grond waarvan... Menno Ter Braak zijn studie heeft geschreven... het, het nationaal socialisme als rancuna leren. Want precies die passages die daarin geciteerd worden... die waren ook in dit exemplaar van Mein Kampf uh, aangestreept door Ter Braak. Je beschrijft in dat tiradenstuk dat dan ook de weduwe op een gegeven moment... Wie bij jou aanklopt en zegt: mag ik het exemplaar weer terug van mijn kamp? Want ja. we willen de bibliotheek intact houden. Ja. En jij hebt dus genereus en ook met belang voor. Ja, dat was een vraag waar ik geen nee op kon antwoorden. Uiteraard. Ja. Ja. Dus wij kunnen ons nu helemaal je gevoel voorstellen wat er dan gebeurt als je ziet dat die bibliotheek ja. verkocht dreigt te worden in zo'n film. Ja, ik... Maar, ja. ja de, de, de, ik weet niet, die, die film die was om, laten we zeggen, om tien uur afgelopen. En om vijf over tien zat ik in het telefoonboek van Amsterdam... kreent er braak op te zoeken, maar hij stond er niet meer in. Hij, toen heb ik wat naspeuringen gedaan. en Het bleek dat hij in Muidenberg was gaan wonen inmiddels. En het bleek dat het eigenlijk een soort trucje was in de documentaire. De ja. bibliotheek was helemaal niet opgeruimd en verkwanseld... maar ja. was intact gebleven. En het moest eigenlijk een soort illustratie zijn van het gevoel dat hij had dat de boeken bij het oud papier zouden kunnen worden gezet. Nee, nee, nee het, het werd vooraf gegaan en daarom werd het ook zo aannemelijk gemaakt... dat hij van die boeken afwouw. Hij had eigenlijk een sombere, sombere jeugd gehad. Er werd nooit gelachen in het huis van zijn ouders. En dat was omdat zijn oom, de broer van zijn vader gepleegd had in 1940. Nogmaals, de oom was dus Menno ter ja. Braak... En, en we zien ja. het vanuit het gezichtspunt van Krijn ter Braak, de acteur. De, de neef. De ja. neef, ja. ja. En toen, heeft, toen heb ik twee dagen later of zo... had ik dan het telefoonnummer van hem bemachtigd in Muidenberg. En toen heeft hij me door de telefoon uitgelegd hoe dat zat. Dat de film was begonnen met een man in pyjama, hijzelf... Die dat autootje van die antiquaire ziet naderen. En alles wijst erop dat het een droombeeld is, zei Krein. Al dus Krein te gebruiken. Ja. Ja. Maar jouw ongescholde oog als de filmkijker heeft dat niet gezien en je hebt alles voor zoete koek geslikt. Maar ja, het was een soort quasi-documentaire. Want er zaten allerlei serieuze gesprekken in met mensen die toen nog leefden. Zoals Adriaan Morien en Max Nord, die Terbraak gekend hadden. En die herinneringen aan Terbraak uh, vertelden. Heb je mijn kamp ooit gelezen, zelf? Nee, ik heb het toen dus in handen gehad en gezien. En de passages die Terbraak had gemarkeerd, heb ik toen wel gelezen. Maar het... Nee, ik, ik, vond het, ik voelde me er niet uh, toe aangetrokken. Omdat... Ik heb uh, met Krijn ter Braak gebeld voorafgaand ja. aan dit gesprek. Oh, ja. Want ik was benieuwd hoe het nu met die bibliotheek ja. zou zijn. Ja. Zoveel ja. jaren later. En uh, hij wees me op iets wat ik helemaal niet wist. Hij wees me op de eerste website van... Uh, uh, een, zoals hij dat formuleerde, een twintigste eeuwse schrijver waar al het materiaal op staat in digitale vorm, mm -hmm. namelijk ter braak. Ja, inderdaad. Er is een website ja. waar je alles kunt vinden: alle titels, ook alle brieven, ja. uh, inclusief ook dit exemplaar van Mijnkamp. Oh. Uh, ja, ik, met ook de notities erbij in de kantlijn. Mm -hmm. Dus luisteraars die dat willen zien, die kunnen naar www.mennoterbraak.nl. Oh, goed zo. En daar kan je dus dat exemplaar zien... Ja. inclusief met al die notities Mooi. die jij zelf nu Mooi. noemt. Ja. En er was nog meer nieuws, althans bijna nieuws... dat hij zei dat hij waarschijnlijk een instituut bereid vindt... om de bibliotheek compleet in fysieke staat oh, ja. uh, op te nemen... en ook voor het publiek beschikbaar te houden. Ja. En hij zei, daar kan nog net niet een persberichtje tegenaan... want er moeten nog subsidiënten gevo ge uh, gevonden worden en overgehaald worden. Nu, die dat artikel over die rancuneleer van Menno Ter Braak... Mm -hmm. en dus tegen dat fascisme. Um, er zijn mensen in deze tijd, zoals Rob Riemen... Mm -hmm. die uh, over Geert Wilders heeft gepubliceerd... en zegt, ja, Wilders moet je eigenlijk een fascist noemen... want dan pas begrijp je wat er gebeurt in dit tijd, tijdsgevricht. Mm -hmm. um, volg jij als Ter Braak-kenner... En als iemand die zo naar de maatschappij kijkt, die discussie. Nee, daarvoor ben ik toch te veel uh, in het voetspoor van Norbert Elias terechtgekomen. Dat ik hou me niet bezig met, praktische, met de dagelijkse politiek. Nee, Echt. want, want wat, wat, dat deed Menno ter Braak dus eigenlijk. Die, die zat, die zat er tot over zijn oren in, in ja. de polemiek over. Mm. Ja. Maar ja, hij, werd, hij zag zichzelf en zijn natie bedreigd door wat er gebeurde in Duitsland. En bovendien, al zijn gevoelens over menselijke waardigheid... die werden ook met voeten getreden. Mm -hmm. En zo erg is het bij ons lang niet. Ik bedoel, je, er zijn allerlei redenen... om het uh, optreden van Wilders te veroordelen. Dat, uh, maar het komt lang niet zo dichtbij als... Uh, het, hij is geen tweede Mussert. In de verste verder, verder niet... Misschien zou het juist goed zijn om dan dat aan de mensen, als er op riemen, duidelijk te maken. Hè? Dat het bijna. Nee, ik, dat is niet mijn, er zijn zoveel dingen die je zou kunnen doen met mm -hmm. je leven. Maar dat is niet mijn. Daar heb ik geen. Daar ben ik ook niet goed in. Daar dat doe ik niet. Dat is niet mijn stijl. Nee, je mengt je niet in dit soort maatschappelijke de, debatten. Nee, dat, is, dat heb je misschien gelezen in mijn memoires. Nee, dat heeft nog niet in de tirade gestaan, maar een van de ervaringen die mij heel erg zijn bijgebleven tot op de dag van vandaag. Dat is dat wij met onze vierde klas gymnasium, in het jaar 1948 geweest zijn, een week lang naar het Maarten Maartenshuis gingen in Doorn. En de bedoeling daarvan was dat we elkaar eens onder andere omstandigheden dan in het leslokaal zouden zien. Ook een paar leraren gingen mee. En we zouden dan over allerlei morele en maatschappelijke kwesties kunnen discussiëren met elkaar. En ik wist niet wat me overkwam. Er werd dan bijvoorbeeld een bijeenkomst belegd <laughs> over echtscheiding, mag echtscheiding. Ik had er nog nooit over nagedacht, maar... Er waren vooral een paar meisjes in de klas. En het ene meisje dat wist haar fijn uit te leggen. Echtscheiding, dat moet als, als een huwelijk slecht is, dan moet het. om te dat, dat moet ontbonden kunnen worden. Mm -hmm. En een ander meisje dat wist haar fijn uit te leggen. Echtscheiding is fataal. En dan moeten mensen dus nooit maar in therapie. Maar ze hebben zich verbonden voor het leven, ze hebben kinderen gekregen. En, nou. En ik hoorde dat aan. En daar ligt bij mij de oorsprong van mijn interesse voor het nihilisme. Want ik zat daartussen en ik dacht, hoe kan het nou? Ik voelde me een beetje, je kent misschien de mop van de Joodse Rebbe... die bezocht wordt door twee, de, twee buren. En de ene buurman die zegt... Ja, Rebbe, het spijt me dat ik ja, me moet beklagen over mijn buurman. Maar, mijn buurman die... Uh, slaat mijn geit en die, die, die geit die wordt, wordt helemaal die verkommert en uh, dat kan toch niet. er moet wat aan gedaan worden. Je hebt gelijk. Zegt: we hebben en dan komt de andere buurman en zegt: het spijt me, Rebbe, dat ik, ik moet lastig vallen, maar die geit van mijn buurman die vreet al mijn bonen op. En ik heb straks geen kost om de winter door te komen. Je hebt gelijk, zegt de Rebbe. Moet dat dan nou gedaan worden? <güls> en zijn vrouw die zat erbij en die zegt: dat kan toch niet? Je hebt, eerst heb je hem gelijk gegeven, en nu geef je hem gelijk, dat kan toch niet? Nou, wat antwoorden Rebbe, je hebt gelijk. <güls> Waarmee het verhaal is afgelopen. Ja, dat is het tussen dus ze mop. te vinden. <laughs> ja, ja. ja. Nee, je hebt in, in, in je bundel reserves ook iets prachtigs geschreven. Uh, wat hier aan raakt. Waarin je zegt: alle kwesties hebben verschillende kanten: hun voor's en tegens. Het jammer is dat in discussies. meestal één partij zich opwerpt. als woordvoerder van de voor's en de ander van de tegens. Geen van beiden heeft er nog belang bij het verband van de standpunten. en het gemeenschappelijke eraan op te merken. Uit de botsing der meningen ontstaat een stofwolk. Ja. Dat is eigenlijk. Maar dan hebben we toch te maken met die jongen die we hebben leren kennen. nu anderhalf uur. die tirade heeft opgericht. die de titel tirade bedacht. die daarin tegen het of te voor het atheïsme. En die zou dan opeens met zijn mond vol tanden staan in dit soort kwesties. Wat, dat is toch raar? Oh ja, toen zeker. Toen heb ik denk dat ik me toen nergens in gemengd heb. En ik heb later natuurlijk wel geleerd om met mijn scepties om te gaan. Maar ik uh, ben. Ik ben ik, eh, Ter Braak noemde zichzelf een politicus zonder partij. Ik ben geen politicus. Zonder partij, dat, daarin volgde ik hem. maar uh... <laughs> ja, ja. Ja. ja, en over Norbert Elias heb je wel eens gezegd. Die distancieerde zich zo van het maatschappelijk gevoel... dat hij bijvoorbeeld ook niet stemde. Ja. Dus die koos bij de verkiezingen... Ja, maar, maar, daar komen langs verand ook andere gegevens... over zijn, over zijn jeugd tevoorschijn. En ook over zijn, hoe hij zich als jonge man gedragen heeft. En hij is een... Uh, blijkt actief zionist geweest. Maar daar heeft hij zich later helemaal van gedistanceerd. En het zou wel eens kunnen dat dat ook weer te maken heeft... met zijn uh, houding van distantie ten aanzien van politiek in het algemeen. Ja, want die distantie, dat is dan bijna in zijn filosofie... Uh, een soort, soort vereiste om tot inzicht te komen. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, hij... Zegt het is, hij heeft een groot essay geschreven over betrokkenheid en distantie. En daarin schrijft hij dat geen kennis is mogelijk zonder betrokkenheid. Maar je moet vanuit die betrokkenheid ook je moet jezelf kunnen losmaken. En je moet dus ook distantie in acht kunnen nemen. Dat is... Uh, ik heb een groot probleem hier. Ja, oké, okay, maar de, de, ik hoor de muziek. We gaan uh, zo meteen verder praten over ja. de betrokkenheid ja. en memoires. Ja, want ook het uh, tweede uur van dit marathoninterview van Anton de Goede... met socioloog en schrijver Joop Schoutsplom is aan een natuurlijk einde gekomen. We hebben nog maar een uur te gaan. Na het wereldnieuws gaat het gesprek verder. Want er is nog zoveel te vragen. En er is nog maar één uur. Wilt u ons iets zeggen, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl of via Twitter, hashtag marathoninterview. Heel graag tot zo.